Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen. Verborgen werkloosheid of zijn alle nieuwe ondernemers... een teken van economische groei? Ik vraag het zo aan D66-Kamerlid Kees Verhoeven... en SP-Kamerlid Paul Udenbelt. En ik hoop te spreken met minister Timmermans. Die is op Cuba. De eerste het NOS-journaal. Jan van der Putten.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 In Afghanistan is een meisje van acht aangehouden met een bomgordel om haar middel. Ze werd tegengehouden voordat ze de bom bij een politiepost kon laten ontploffen. Ze is waarschijnlijk het zusje van een belangrijke Taliban-commandant. Hij zou haar hebben aangemoedigd de aanslag te plegen. Het meisje van acht zit vast. Nederland heeft aan Egypte zijn zorgen overgebracht... over de slechte omstandigheden waaronder een Nederlander in Cairo gevangen zit. Dat schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de advocaat van de man. De 25-jarige Ahmed Dini zit sinds afgelopen zomer vast... op verdenking van terrorisme. Volgens een advocaat zit hij met 33 anderen in één cel van 30 vierkante meter. Ze worden nooit gelucht. Een WC bestaat uit een gat in de grond. En het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gelukkig kenbaar gemaakt aan de Egyptische autoriteiten dat ze daar bezorgd over zijn. Personeel van bandenfabriek Goodyear in het Franse Amiens... heeft zijn directie gegijzeld. De bijna 1200 werknemers dreigen hun baan te verliezen... omdat Goodyear de fabriek wil saneren. Elk personeelslid krijgt een ton, maar dat vinden ze niet genoeg. Ze gijzelen nu de twee hoogste managers... om een hogere ontslagvergoeding af te dwingen. De vestiging in Amiens is gebarricadeerd met autobanden. Verhalen over katten in Amersfoort, die zijn gedood door vuurwerk... kloppen waarschijnlijk niet, dat zegt de politie... na onderzoek van de faculteit diergeneeskunde in Utrecht. De verhalen veroorzaakten veel ophef. Een van de katten zou zijn opgeblazen met vuurwerk in zijn achterste. Maar gezien de verwondingen is het zeer onwaarschijnlijk... dat er vuurwerk in het dier is gestopt, zegt de politie. Het verhaal over een kat die was gedood door een vuurwerkbom... klopt ook niet. Volgens de politie van Amersfoort is dat dier dood op straat gevonden... mogelijk na een aanrijding. Victor en Rolf zijn uitgeroepen tot Dom Bondje 2013. Het ontwerpduo kreeg 40% van de 17.000 uitgebrachte stemmen, zegt de organisatie achter de verkiezing De Bond voor Dieren. Victor en Rolf gebruiken heel erg veel bond in hun collectie. En dan met name van Vossen en Wasbeerhonden die op een vreselijke manier aan hun einde zijn gekomen. En wat zo vreselijk leuk is dit jaar en waar ik blij mee ben, is dat mensen massaal hebben gestemd op de ontwerpers en niet op de dragers. Want eigenlijk begint het natuurlijk bij de ontwerpers. Andere genomineerden dit jaar waren onder andere Glennis Grace, Patty Bart. en oud-winnaar Gerard Joling. Bij een brand in een opslagloods in Blerik in Limburg is asbest vrijgekomen. De brandweer had het vuur snel gedoofd, maar kon niet voorkomen dat de asbest in het dak zich verspreidde. Mensen in de buurt moesten ramen en deuren dicht houden tot de asbest is opgeruimd. De Duitse bondskanselier Merkel is op vakantie in Zwitserland gewond geraakt. Ze is gevallen bij langlaufen en ze heeft een bekkenfractuur opgelopen. Toen ze viel was haar snelheid vrij laag. Merkel moet het van de artsen rustig aandoen. De komende drie weken moet ze zoveel mogelijk liggen. En bezoek aan het buitenland, zoals aan Polen, zijn afgezegd. Dan het weer nog een aantal stevige buien. Vrij veel wind. Vanavond is het 10 graden. Morgen en woensdag overdag droog met wat zon. En een graad of 11. En s'nachts regent het verkeersinformatie, John Sohoka. Wat zie jij op de weg? Nou, wat files eh, niet veel. Op de A4 naar Den Haag bij Knoop het V. Nog vier kilometer na een ongeluk. Zojuist ja, zijn alle rijstokken weer vrijgegeven. Op de A20 naar Gouda tussen afwit Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Korte viel op de N57, Rotterdam richting Brouwersdam. Bij Heilevoetsluis 2 kilometer. Dat de N210, de weg Rotterdam richting Schoonhoven. staat voor de Algrabrug 3 kilometer. Dat komt door een technische storing. Bij de Algrabrug is maar één reis ook open. Straks eet u wel eens quinoa, of quinoa, moet je ook zeggen geloof ik. Blijf dan even luisteren, want de prijs is gestegen omdat iedereen dit wil eten. Blijf luisteren.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 de vijver waar de vissen in zwemmen het werk het is krap moordende concurrentie voor al die nieuwe ZZP'ers LOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen. Nou, het aantal startende ondernemers is vorig jaar fors gestegen. U hoorde dat zojuist op deze zender. Ruim 150.000 mensen begonnen een eigen bedrijf. 13% meer starters dan het jaar daarvoor. Ik praat erover door met uh, Tweede Kamerleden Paul Ulenbelt van de SP en Kees Verhoeven van D66. Bij de heren, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst maar even naar u, meneer Ulenbelt. Zo'n stijging, is dat nou goed nieuws? Nee, ik denk dat het slecht nieuws is. De SP die heeft heel veel bewondering voor mensen die gaan ondernemen voor eigen risico en met eigen geld. Maar hier is echt sprake van een crisisverschijnsel. Mensen worden ontslagen, willen zich daar niet bij neerleggen en gaan zich aanbieden als ZZP'er. Vaak voor hele lage tarieven. Ja, en daardoor wordt het een spiraal naar beneden. Meer ontslagen en meer mensen die ZZP'er willen worden. Het is een crisisverschijnsel. Kees, hoe ziet u het ook als een crisisverschijnsel... en daardoor als iets negatiefs? Nou, niet uh, op de manier zoals Udenbelt uh, dat uh, zegt. Kijk, er zijn zeker mensen die hun baan kwijtraken en dan de moed hebben om uh, bedrijven te starten... en op die manier toch komen houden. Dus dat is op zich een crisisverschijnsel, maar wel positief. Maar de grootste groep ZZP'ers, ook in deze groep... ook uit dit onderzoek, is gewoon ZZP'er. Die worden goed maar omdat ze dat vrijwillig uh, leuk vinden. Die vinden gewoon de vrijheid van zelf je eigen baas zijn... zelf kunnen bepalen hoe je je werk inricht... Dat vinden zij leuk en ik denk dat het in die zin helemaal niet zo negatief is. Ik zou het andersom willen zeggen. In Nederland wordt steeds ondernemender en dat is alleen maar goed. Ja. Nou zei net, eh, meneer van de Kamer van Koophandel, wel bij ons... dat het vaak om een moedje gaat. Dat het mensen zijn die ja, even geen andere mogelijkheid zien... dan maar voor zichzelf te beginnen. Dat vervolgens inderdaad, eh, hoorden we net al van de fotograaf... die wij hebben gesproken, dat de tarieven eh, laag zijn over het algemeen. Dat de concurrentie moordend is. Deze ZZP'ers hebben het vaak heel zwaar, meneer Verhoeven. Dus de vraag is of het helemaal vrijwillig is. Nou, nee, in, in veel gevallen is het uh, niet vrijwillig. Maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die gewoon goed zijn met iets, dat ik jarenlang voor een, uh, een baas hebben gedaan. En hebben gezegd, nou, ik durf het nu aan om het voor mezelf te gaan doen. Die groepen ZZP'er uit volle overtuiging, zijn daar trots op, doen het hartstikke goed. En moeten hard werken, maar doen dat in, in vrijheid. Nou, er is zeker ook een groep, en daar sluit ik mijn ogen ook niet voor, die inderdaad zijn baan kwijt is en eigenlijk ook weinig andere keuze heeft. Die mensen kunnen ook heel veel. Alleen die hebben inderdaad te maken met een grotere groep mensen die in een soort van uh, prijsconcurrentie terechtkomt. En dan is het gewoon een zaak. Dat zij goede ondernemers worden, vragen uh, voor hun product wat het waard is, en laten zien dat ze op eigen benen kunnen staan. En je ziet toch dat, wat dat betreft... de groeiende groep ZZP'ers in die zin twee gezichten heeft... je hebt mensen die moeten, maar je hebt ook mensen die willen. Mm -hmm. Ik denk dat de mensen die willen, daar moeten we heel blij mee zijn. En de mensen die moeten, die moeten een kans bieden... om ook gewoon goede ondernemers te worden... in een eerlijke uh, situatie, in een eerlijke concurrentie. Ja, meneer Ulembelt, wat zou u kunnen betekenen... voor de mensen die ZZP'er moeten worden... en het heel zwaar hebben en ja, het misschien niet, niet redden? Want dat is ook, blijkbaar ook deze cijfers... dat velen het na het eerste jaar al uh, ja, voor gezien houden of failliet gaan. Ja, binnen drie jaar is uh, meer dan de helft is al uh, verdwenen. Dat laat ook zien dat het eigenlijk geen echte ondernemers zijn. En nogmaals, daar heb ik bewondering voor. Maar die mensen proberen wat. Nee, de enige manier is het, uh, om het op te lossen is om de economie te stimuleren... zodat er minder mensen... Ontslagen worden, Zodat er voor de echte ondernemers ruimte is. En voor de gedwongen ondernemers. Want vaak zijn het niet meer dan dagloners... die zich in de bouw van dag tot dag moeten verhuren. Uh, geen sociale zekerheid hebben. Uh, het aanjagen van de economie, dat betekent dat er meer werknemers zijn... en ruimte voor echte ondernemers... Dit is echt armoede. De mensen bouwen geen sociale rechten op, ze bouwen geen pensioen op, ze zijn niet verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Het is echt een crisisverschijnsel. En het ja. ondernemersbeeld van D66 is ja, ja, ik, ik hoor, ik hoor echt. Ik hoor alle stemmen van de heer Ulenbelt en voor een deel ben ik het nog met hem eens ook. Alleen als het nou, gaat kijk. om het zoeken van oplossingen. Ja, het zoeken van oplossingen heeft de SP het natuurlijk lelijk laten afweten de afgelopen tijd. Uh, wij zien ook dat ZZP's het moeilijk hebben. Dus heeft D66 ervoor gezorgd dat er geen 500 miljoen belastingverhoging komt. We hebben ervoor gezorgd dat pen, uh, pensioenopbouw veel aantrekkelijker wordt voor ZZP's. Dus in plaats van alleen maar zeggen: dit zijn zielige mensen, heeft D66 gezegd: we doen wat voor ze, zodat ze nog meer ruimte krijgen om te ondernemen. Nou, en, en u zegt: pakken. SP staat alleen maar aan de kant, meneer Verhoeven? Nou ja, daar komt het wel op neer. Kijk, als je alleen maar zegt: deze mensen hebben problemen en dan stopt met denken, dan schiet het niet heel erg veel op. En daar hebben is ook niet zoveel aan. Wat ziet u daarvan? Ik, wij stoppen niet met denken. We hebben een heel programma voor MKB's en zelfstandigen. We hebben de mooie naam voor Hart voor de zaak. Wij willen ze ook helpen. Maar deze recessie kan ze ook niet sluiten dat dit een crisisverschijnsel is. Net zo goed als we nog nooit zoveel werklozen hebben gehad... dan ooit een deel van die werklozen gaat voor zichzelf beginnen. Mijn grootvader heeft dat ooit ook gedaan. Maar dat was pure armoede. En dit zijn goede mensen, die willen wat... Bazen zijn er niet voor ze. Ja, en dan moeten we echt werk gaan scheppen... zodat zelfstandigen ook een zekere baan kunnen hebben... in plaats van eindigen als zelfstandige zonder Nou gaat het gelukkig het binnenkort uh, weer beter, hè, meneer Ulenbelt... met de Nederlandse economie. We zijn uh, langzaam aan het opkrabbelen. Nee, er is nog weinig licht aan de horizon. En als dit kabinet met steun van D66... nog in 6 miljard gaat bezuinigen... lasten gaat verhogen... ja, dan is er nog geen, einde, geen licht aan het einde van de, de, de tunnel. Meneer verhoeven. Ulenbelt ziet helemaal... Paul Ulenbelt ziet geen licht aan het eind van de tunnel. U wel? Nee, ja, ik zie licht aan het eind van de tunnel. En ik zie ook dat de heer Ulenbelt met een zekere trots... over zijn grootvader spreekt. En volgens mij, omdat die grootvader gedaan heeft... wat op dit moment heel veel ZZP'ers doen... namelijk in moeilijke tijd voor jezelf durven, durven beginnen. En er is een overheid inderdaad in dit jaar... met deze. 66, uh, die gesteund heeft uh, uh, om het kabinet uh, tot de begroting te laten komen... die ervoor gezorgd Goed. heeft dat er bijvoorbeeld geen 500 miljoen extra belasting... Ja, CCP dat had hij al wordt. aangegeven, meneer Vervo. Ja, ja, maar ik, ik denk toch dat de oplossingen bieden voor die groep... die nu steeds groter wordt, dat dat belangrijker is... dan alleen echt. maar zeggen dat het mensen zijn die geen kans hebben. Want het zijn hardwerkende mensen die echt wel wat kunnen. Uh, en als het goede ondernemers zijn, zullen ze ook langer dan één jaar... Overeind kunnen laten leiden. we dat hopen, meneer Verhoeven. Fijn dat u eventjes uh, wilde reageren, Kees Verhoeven van D66. En ook u, meneer Ulenbelt, van D66. Ja, mijn SP. grootvader... Is gestorven is arm als zo dat. Nou, dat is dan een fijn einde van dit gesprek, meneer Ulenbelt. En, en u zelf? Oh hij hangt ook maar gewoon op. Nou, met de Ulenbelt hoop ik hoop ik dat, dat het wel goed komt. Want dat hij hoop ik ook. Die ja. Heeft voor de problemen van mensen en nu, nu samen de oplossingen vinden. Goed, kees Verhoeven van D66. en die hoorde ook nog eventjes Paul Ulenbelt van de SP over zijn grootvader. Ja. Terwijl de vredesbesprekingen uiterst traag verlopen, gaan de gevechten in Zuid-Soedan onverminderd door. Afrika-correspondent Koert Lindijer sprak met Aghedo Awok. Zij vluchtte dit weekend uit de hoofdstad Juba naar het buurland Kenia.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 ik ben teleurgesteld, gedeprimeerd en boos. Koert Linder, in gesprek met Ageddo uh, Adwok. Hoe oh, is het op de Nederlandse snelwegen? Dat vraag ik aan John Hoka. Wat zie je daar, John? Nou, Lara, ik zie wat fieders. Het stelt niet zo gek veel voor. in de A4 naar Den Haag. Bij het, het staat 4 kilometer aan ongeluk. Inmiddels zijn daar de reiszokers juist weer vrijgegeven. Richting Europort op de A15, 3 kilometer bij Spijken Nissen. De A20 richting Gouden, Rotterdam-Krooswijk, 3 kilometer. En op de A35 Almelo richting Enschede is een ongeluk gebeurd. Daar staat tussen knopende Buren en Industrietrein Twentekanaal, 4 kilometer. En ook op de A58, Tilburg naar Eindhoven is een ongeluk. Gebeurt. Daar staat tussen Morgesto en Oorschot, drie kilometer. Daar zijn allerlei zulken weer vrij. Dankjewel, John. Spreek je zo dadelijk. Het is 16 minuten over vijf. U luistert naar het NOS Radio in journaal. U had nog wat quinoa van mij te goed. Of moet ik quinoa zeggen? Laat u mij dat maar weten. Via Twitter, La Radio, is mijn adres daar. Het is het alternatief voor rijst. En pasta. En het is zo populair dat de prijs enorm is gestegen. John Zarbach deed boodschappen bij de Ecoplaze in Ude en sprak met de bedrijfsleider Koen Ketelaars. Ja, hier ligt de quinoa. We hebben rode, zwarte. De gewone, de witte, zeg maar, en we hebben de mix. Het is een soort zaadje, zie het ik. Het is een zaadje. En er zijn inderdaad uh, witte, rode en zwarte van. De plant geeft ze alle drie. De witte is wat neutraler van smaak. En daarom het meest populair. Want dan kun je dus met je groente of vlees... Uh, zelf smaak geven. En de zwarte en rode hebben een hele sterke, nootachtige smaak. En uh, die zijn daardoor wat minder gevraagd. Maar met de mix heb je dus het neutraler van de... Ja, wat smaakt die witte nou dan? Die zwarte smaakt naar nood, Wat sma smaakt die witte daar? Die witte die smaakt, uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, granig. Zoals, zoals rijst kan smaken. Een vrij... Klinkt niet lekker klinkt niet lekker. Het klinkt niet dat je zegt van wauw. Ik, denk... ik ga vanavond eens even quinoa eten. Ja, je moet hem lekker maken. Met je groente, met je fruit, met je vlees. als rijst en aardappelijken. Ja, precies. Zo moet je het zien. Daarbij wordt het vooral gegeten voor de gezondheidsargumenten. Uh, maar wat zijn die dan? Ja, het is glutenvrij. Het is uh, vrij rijk aan eiwit. En dat maakt dat mensen het een interessant product vinden om te kopen. Gezond dus. Populair ook populair wereldwijd. Dus uh, er is een grote vraag, zeker vanuit de Verenigde Staten, gekomen. En wat je dan ziet is dat de boeren die altijd biologische quinoa teelden, het interessanter zijn gaan vinden om regulier te gaan telen. Dus reguliere quinoa zonder het biologische Dat betekent bespoten en met kunstmes. Ja, ja. En wat dan de rest voor de consument die graag biologisch koopt, ja, zijn toch vaak de kleinere partijen, iets mindere kwaliteit. En... De vraag vanuit de biologische sector is dan gigantisch... waardoor de prijs hier in de winkel stijgt. Hoeveel? Hij was 3,99 en hij is nu 6,95. Dat is bijna verdubbeling. Dat is bijna verdubbeling, ja. Nou, doet hij mij ook maar een zak dan. Nou, eet smakelijk bij deze. Voor 6,95 geeft u dus een zakje quinoa. Wij gaan naar Everything's Gonna Be Alright. Van de babysitter Circus uit Nieuw-Zeeland... NOS Radio 1 Journal. So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 Half zes is het. Portugal neemt afscheid van voetballegende Eusebio. Op dit moment is er een processie aan de gang in de straten van Lissabon. En om zes uur, dus over meer dan een half uur, wordt hij begraven. Eusebio da Silva Ferreira was volgens velen de beste voetballer... die Portugal ooit heeft voortgebracht. is dat het hele land op dit moment rouwt om Eusebio, het hele land ja, heel veel verdriet heeft over zijn overlijden. Ja, Eusebio gaat hem zelf nemen. Ja, goalpunt. Goal. Goal. Goal. Benfica, Eusebio. En zo staat Benfica, wat in deze wedstrijd met 2-0 achtergestaan heeft met 4-3 voor. Je moet hem in het rijtje zetten met kruijf, uh, Pele, Maradona. Een grootheid, een beetje voor onze generatie om uh, um, um echt een goed beeld te hebben van hem als, als voetballer. Portugal, Portugalos, um dos seus filhos mais queridos, hij da Silva Ferreira. Was een fijn mens, was een mens wat wat leefde voor het voetbal en wat leefde met name voor Benfica en ja, hij was. Hij is Benfica en was Benfica. In Portugal is in de rouw. De regering kondigde de drie dagen van nationale rouw af. Bij mij Arno Vermeulen, voetbalcommentator bij de NOS. Arno, velen zullen Serbio nooit hebben zien voetballen... kan ik mij zo voorstellen, ook in Portugal niet. Um, hij behaalde zijn grote successen in de jaren zestig. Hij krijgt een geweldig eerbetoon. Hoe groot was hij? Ja, wat je al zegt, in de jaren 60 was hij ongelooflijk bijzonder. Hij werd uh, elf keer kampioen met Benfica. De enige club waar hij eigenlijk speelde toen hij nog goed was. In zijn nadagen is hij nog wat gaan verwateren naar uh, kleine clubs. Maar oké, okay, dat was echt zijn club. En het uh, grote succes was in 1962, in de tijd van de zwart-wit televisie. Maar als je die wedstrijd ook terugkijkt... Uh, het Real Madrid en Amsterdam, hè, die, die 5-3, daar scoort hij twee goals. Uh, Real was toen onaantastbaar goed. Uh, hij won met Benfica en, en vooral ook als je teruggaat naar 1966. Het WK is dan in Engeland... Portugal wordt op dat toernooi derde. Hij wordt topscore. Hij maakt negen doelpunten op een wereldkampioenschap. Oh, dat zijn uh, ongelofelijke aantallen. Sowieso in zijn carrière in 745 wedstrijden 733 doelpunten. Dat is nog net geen Pelé, maar dat is wel heel bijzonder. En Europees voetballer van het jaar, twee keer de gouden schoen gewonnen. Topscorer van Europa. Al zou je hem niet hebben zien spelen op grond van deze cijfers... dan moet je al concluderen dat het een hele grote was. Ken jij hem ook alleen van de zwart-wit beelden? Ja, ik heb hem... Uh, niet zien voetballen, tenminste, niet bewust. Ik heb hem zeker op televisie gezien. Ik ben zelf van 1960. Ik heb het idee dat toen ik hem echt zag, dat hij relatief al wat, al wat minder was. Wat ik al zei, 62, 66. Ik, volgens mij was hij ook altijd net geblesseerd. Spelen die met zijn knieband om en met die wat langzamer. Want hij was, hij was snel. Hij kon ontzettend hard schieten. Dat waren zijn, zijn wapens. Daarom scoorde hij ook zoveel. Dat was het toen net een beetje af. En dan word je natuurlijk altijd een minder goede voetballer. Dus ik heb zijn toptijd niet zelf kunnen zien. Oké. Okay is hij te vergelijken met voetballers van nu? Want als ik aan Portugal en aan een snelle speler denk... in de aanval, denk ik natuurlijk aan, aan Ronaldo. Ja, dat is nog meer iets, iemand die van de flank komt. Hè. Die kan wel in de spits spelen, maar over het algemeen... doet hij dat liever van de linker- of de rechterflank. Eusebio was wel meer een man van het centrum. Uh, ja, ik denk, als je kijkt naar de spelers die niet zo lang geleden gestopt zijn... dan zou je bijna aan de, aan, misschien aan de Braziliaan Ronaldo moeten denken... die natuurlijk mm. ook ontzettend doelgericht was. Hè. Geen speler van echte Franje. Hard kon schieten, passeren en scoren. Nou, Dat waren ook de wapens eigenlijk van, uh, van Eusebio... Uh, het is altijd lastig om spelers uit die tijd met nu echt te vergelijken. Dat gaat nu ook eigenlijk altijd wel mank. Maar qua, nog even over die statuur. Maradona, Pelé, Cruyff, Messi. Daar kunnen we het redelijk over eens zijn... dat dat de top 4 misschien wel was van de wereld. Maar dan krijg je echt wel meteen daarna... krijg je Eusebio, Garincha, ook jaren 50, 60. Puskas, Di Stefano... En misschien deze tijd, inderdaad, ja, Cristiano Ronaldo, Beckenbauer hadden we nog bij kunnen noemen. Maar dat zijn dan, dan wel spelers die toch uiteindelijk in een soort top 10 van de wereld staan. En daar, daar hoort hij zeker bij. Goed. Hij was een soort ambassadeur hè, van de club van het voetbal in Portugal ook. Is dat hoe men uh, in Portugal omgaat met, met de helden? Mm, ja, maar wel ook vooral met hem. Hè. Uh, spelers ook in Portugal veranderen veel van clubs. Kijk, kijk maar naar Cristiano Ronaldo, die ook niet meer in Portugal speelt. Hij speelde zijn leven bij Benfica. Mm. Hij was dus ook Benfica. Het was bovendien een man die geen ambitie had om president te worden van een club of trainer. Gelukkig maar vaak. Het was best wel een, een simpele man zoals je dan zegt. Het lijkt dan heel negatief, maar dat bedoel ik zo niet. En men heeft hem omarmd binnen die club. En hij was inderdaad de talisman, hij was de ambassadeur. Hij was er altijd bij. Uh, er waren nooit conflicten rondom Eusebio. Hij zat altijd aan als Benfica speelde, Europees Verband. Dan heb je al die Dinezen, een dag voor de wedstrijd. Er zat altijd Eusebio namens Benfica. Ik heb al gezien dat hij voor belangrijke wedstrijden een eerronde liep in het stadion nog in Daloes. En naar het publiek zwaaide. En het publiek dan echt zeer enthousiast op hem reageerde. Dus het was gewoon een hele lieve man die bij die club hoorde. En die club heeft ook wel ingezien dat zij van waarde konden zijn voor hem de rest van zijn leven. Het was eigenlijk zijn familie, zijn gezin waar hij verder is in opgegroeid. Dus je snapt ook wel die, die drie dagen van nationale rouw in Portugal. Ja, dat is misschien voor ons wel uh, best wel vreemd om te horen. Drie dagen van rouw. Maar het zegt echt wel hoeveel impact zijn overlijden nu heeft in Portugal. En uh, vooral natuurlijk ook in Lissabon. Arno, dank je wel. En zo dadelijk hier in de uitzending besteden we aandacht... aan de eerste Nederlandse militairen die onderweg zijn naar Mali. Wat staat ze te wachten en wat kunnen ze betekenen in het Afrikaanse land? Ik spreek met defensiespecialist Kohoma. Kees. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 En het is half zes, we gaan naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vorig jaar zijn meer mensen een eigen bedrijf begonnen. Het waren er ruim 150.000, 13 procent meer dan in 2012... blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Het grootste deel van de starters, 63 procent... ging aan de slag in de dienstensector en bijna alle starters zijn ZZP'er.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 Straks dan praten we weer bij over de verkeersinformatie, maar we gaan eerst naar Willemijn. Hubert. Die is hier bij me in de studio Willemijn. Het was weer warm vandaag. Ja. Toen ik vanochtend uh, richting auto liep, in ieder geval voelde ik dat. Zijn we al een aan het breken? Ja, we hebben er uh, al meerdere verbroken en dat is nu natuurlijk uh, gestagneerd uh, inmiddels. Maar uh, als we kijken naar de beeld, werd het vandaag 14,5 uh, graden. En dat is een nieuw dag gekend. Ongekend, ja. ja, ja dus, uh, de vorige stond op 13,1 uh, uit mijn hoofd, dat was in 1999. Dus het is nu echt wel uh, ruim een graad uh, warmer geworden. En dat is in deze periode eigenlijk helemaal niet dankzij de invloed van de zon. Maar meer vanuit de uh, aanvoer van warme lucht vanuit het uh, zuidwesten. Dus. En dat betekent eigenlijk tegelijkertijd ook dat vannacht bijvoorbeeld de temperatuur niet zo heel erg... Uh, gaat dalen. Aha, en die zuidwesten dat komt allemaal van zee af dus. Ik? Ja, het komt allemaal van, uh, vanaf, vanaf zee inderdaad. Ja. Over de zee. En wat verwacht je verder ja. dan? Want wanneer gaat dat, ik had, je hoorde je net al eventjes over dubbele cijfers. Ja, ja ik heb in ieder geval nog tot, tot en met donderdag dubbele cijfers in de verwachting staan. Klinkt voor de een eigenlijk, maar dat is ja, het niet. Ja. Hè? <laughs> hebben we ook in het weer. Ja, <laughs> we doen gewoon helemaal mee. Nee, en pas daarna gaat de temperatuur langzaam omlaag, maar we hoeven geen onvervalste winterinval of zo te verwachten. Dat we keren gewoon terug naar wat normaal is voor de tijd van het jaar. Dus rond het vriespunt s'nachts en de temperaturen overdag een graad vijf. Maar dat is echt pas in of na het weekend. Okay. Dus het gaat langzaam. Heel langzaam ja. kruipen we zo naar de winter Ja, ja, ja precies. Dank je wel, ja. Willemijn. En John, wat zie je op de weg? Nou, een paar files op de A15 richting Europort. Drie kilometer bij spijken -Nisse. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk ook een drie. En op de A35 Almelo richting Enschede. Daar staat na een ongeluk tussen klopend Buren en industrietrein. 2. Zwenterkanaal, 4 kilometer. En ook op de A58, predadiging Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Daar staat tussen knopen De Baas en Oorschot, 4 kilometer. Nog meer ondernemers in Nederland. Is dat nou eigenlijk goed nieuws? SP-Kamerlid Paul Ulenbelt denkt van niet. Mensen worden ontslagen, willen zich daar niet bij neerleggen... en gaan zich aanbieden als zzp'er. Het is een crisisverschijnsel. Meer dan 150.000 mensen zijn vorig jaar een bedrijf begonnen, voor zichzelf begonnen. Dat is 13% meer dan in 2012. Heel veel van deze ondernemers zijn niet succesvol, want de helft stopt er binnen drie jaar al mee. En soms lukt het wel, zoals bij Peter van der Ploeg bijvoorbeeld, die met de stoom auto schoonmaakt. Ja, daar gaat Een ja, auto schoonmaken doe je toch altijd met water? Ja, maar stoom is in wezen ook water.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 Op zoek naar inkomsten. De nieuwe ZZP'ers worden een bijdrage van Jeroen Schutijzer. Het NOS Radio 1-journaal. Dan naar Mali. De eerste 14 Nederlandse militairen voor de vredesmacht in Mali... zijn vertrokken vandaag vanaf Schiphol. Ze zijn de kwartiermakers. Ze zullen de komst van in totaal zo'n 380 Nederlandse militairen voorbereiden. Matthijs van de Wiel was bij het vertrek. Sorry tegen elkaar zeggen en een handje geven. Sorry tegen elkaar, ja, Sorry geven, tegen elkaar ja. zeggen en dan een handje geven. Hartstikke goed. Dan los je goed. het op, hè? Dan komen er ook geen probleempjes als papa er niet is, hè? Bent dit ooit? Kan papa ook bellen? Nee. Dat is een eerlijk antwoord. Echt, Want bij Defensie zeggen ze allemaal, ja, we zijn professionals... en hier zijn we voor en hier doe je het allemaal voor. Ja, het went, went gewoon niet. En dat maakt het voor u dan ook weer lastig, als vertrekkende. Ja, altijd. Hij is uh, gek op zijn werk, heeft het leuk om te doen, dus... Ja. ja, als hij erheen moet, dan moet hij heen. Ja, wel, ja. goed zo. En u bent zonder gezin naar Schiphol gekomen. Ik heb thuis afstrakt genomen, en de collega's hebben mij hier langs gebracht. En dat is ook voldoende voor mij. Zin in emotionele toestanden in de vertrek al. Nou, ja, dat, dat is één ding. En het is, het is altijd een beetje ongemakkelijk. Hè. Ik heb okay. het nooit gedaan. laat. Rust. Rust. de vrienden en de collega's een kort woord richten. Allereerst vind ik het heel fijn dat u er bent. 14 zandkleurige woestijn. Camouflage pakken in de rij voor Insekbali Bali 8. Heb vertrouwen erin dat deze missie goed zal gaan. Commodore ten Haaf. Ja, en dan rest mij nog aan jullie. Gewoon uh, toch uh, een, uh, te zeggen een hele goede reis. En maak er wat moois van. Altijd geeft 8. En al voordat ze naar de gate gaan, nog even de traditie. Wat zit er in dat glas? Brandwijn. Van minuut, Op Ik spreek over deze missie naar Mali met Kees Homan... defensiespecialist van instituut Klingendaal. Meneer Homan, de voornaamste taak van deze militairen... is toch het vergaren van de inlichtingen? Denkt u zal het daarbij blijven? Nou, vooralsnog wel, want uh, wij leveren hiermee echt een soort uh, unieke capaciteit, een niche-capaciteit, waar de Afrikaanse landen niet over beschikken. En ja, goede inlichtingen zijn natuurlijk onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de missie. Duidelijk, ja. Uh, maar ik kan mij voorstellen dat uh, jihadisten geen onderscheid maken tussen militairen die inlichtingen taken verrichten en militairen die andere taken verrichten. Is er, bestaat er de mogelijkheid dat ook onze militairen in contact komen met die jihadisten en misschien wel gevechtshandelingen moeten ja, verrichten? Ja, zeer zeker. En ik prijs ook het kabinet dat zij in hun artikel 100 brief naar de Kamer heel duidelijk hebben gesteld dat geweld niet is uitgesloten. Ook niet uitgesloten is dat Nederlandse militairen bij gevechtshandelingen betrokken raken. En ook dat de jihadisten de Nederlanders gewoon als een legitiem doelwit beschouwen. Met andere woorden, met name de commando's die dus in Noord-Mali gaan opereren voor het vergaren van die inlichtingen... ja, die komen toch in een risicovolle omgeving terecht. Dus dat wordt erkend door het kabinet, maar tegelijkertijd zegt het kabinet dan... dat uh, de bedoeling is dat het een zelfredzame bijdrage is die Nederland levert. Dat Nederland uiteindelijk zo min mogelijk afhankelijk moet zijn van anderen... voor het uitvoeren van de taken en voor hun bescherming. Daar uh, zit volgens mij een probleem, want uh, ik kan me niet herinneren... dat er ook een uh, force protection is meegestuurd met de Nederlanders? Nee, voor wat dat betreft uh, rekenen wij op de Fransen. De commandantische strijdkrachten heeft dat ook benadrukt in de Kamer... dat hij met de Fransen een overeenkomst heeft gesloten... waar hij een groot vertrouwen in heeft. En die luidt dat wanneer er een onmiddellijke dreiging gaat bestaan... voor leden van de vn vredesmissie dat dan de Fransen dus te hulp zullen stellen. Dat is dus dan laten we zeggen, de force protection die geboden zal worden. Los daarvan is het natuurlijk zo dat de commanders... die zijn dat gewend natuurlijk zo onzichtbaar mogelijk zullen opereren... om op die wijze hun inlichtingen te vergaren. Ze zijn bovendien ook, worden ze begeleid door PAGIE-helikopters... gevechtshelikopters met hele krachtige sensoren... die ook over de grote afstand inlichtingen kunnen vergaren. Dus wat dat betreft denk ik dat deze inlichtingcapaciteit... alleszins voor zijn taak berekend is. Mm. Um, dus dat um, wordt herhaald dat onze militairen ook in deze brief... Um, vooral voor zichzelf moeten zorgen. Dat is alleen op papier zo. Dat is in de realiteit anders. Nou ja, het ik. is ook wel zo dat zij beschikken over voertuigen die bewapend zijn... en ook met lichte morturen. Dus wat dat betreft kunnen zij wel degelijk een klap uitdelen... wanneer dat noodzakelijk zou zijn. Maar ik, ik dacht dat uit het verleden lessen waren getrokken... en dat wij liever niet afhankelijk zijn van andere naties... als het gaat om missies in het buitenland. Als we denken aan bijvoorbeeld Scheprenische. Nee, inderdaad dat... Het trauma, dat waard nog steeds rond in de hagel... bij bepaalde mensen, maar de commandant de strijdkrachten... Tom Middendorp heeft heel nadrukkelijk bevestigd... dat hij keiharde afspraken heeft gemaakt met de Fransen... dat wanneer het nodig is, de Fransen met de zogenaamde Quick Reaction Force... de Nederlanders te hulp zullen stellen. Als ik u zo behoor, is uw algemene gevoel bij deze missie is, is positief. Ja, ik, kijk, het is natuurlijk zo dat langzamerhand Noord-Afrika de achtertuin van Europa is aan het worden. De Fransen hebben dat al onderkend, maar ook onze minister van Buitenlandse Zaken Timmermans heeft vorig jaar een internationale veiligheidsstrategie voor Nederland, heeft hij gepubliceerd, waarin heel duidelijk staat, mede gezien het feit dat de Amerikanen hun zwaartepunt militair gaan verleggen van Europa naar de Stille Oceaan, Europa ja, verantwoordelijk wordt voor de bescherming van Noord-Afrika en daar behoort dus ook de Sahel, inclusief Mali behoort daartoe. Dus we doen wat we moeten doen, zegt u eigenlijk. Ja, we hebben dat uh, uiteengezet in onze internationale veiligheidsstrategie. En die komen we nu ook. Met deze bijdrage komen we die na. Meneer Hooman, dank u wel. Ja, graag gedaan.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 To say about every little thing Cause I'm tired and I want to go to sleep it's so, now, it's so clear now, it's so clear now It's so clear now, it's so clear now It's so clear now, it's so clear now That you'll find everything you didn't know Everything you didn't do, hoop uit. Jamie Cullen was dat, uit uh, Groot-Brittannië. Je speelt veel instrumenten zelf, hè? Piano. En ook de drums en de gitaar doet die. Uh, maar goed. Eerst maar eens even naar John Hokka Voor de verkeersinformatie, ja, John. Ja, Nu staat, staat al tf, niet gek veel voor. Slechts drie files op de A7 richting Hoorn. Daar zijn ze op elkaar geklapt bij Purmerend. Er staat een 5 kilometer file. En de linkerreis is daar dicht. En op de A35 Almelo richting Enschede... staat ook een door een ongeluk. Tussen kloppend Buren en Industrietrein 20 kanaal... 4 kilometer. En op de A58 Eindhoven naar Tilburg. Daar staat tussen Best en Borgestel 5 kilometer. Nou, rijdt u voorzichtig... Toch op de weg. Lijkt alsof niet iedereen nog helemaal wakker is. Het is kwart voor uh, zes. Inmiddels al. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Leden van de mobiele eenheid ME worden niet vervolgd... voor het geweld dat ze hebben gebruikt. Rond de uitwedstrijd Fortuna-Sittard-MVV. Dat was vorig jaar. Dat heeft het uh, Openbaar Ministerie besloten. Op 4 oktober toen braken rellen uit na de voetbalwedstrijd in Sittard. De politie greep hard in. In het tumult dat ontstond, raakten ook omstanders bij de schermutselingen betrokken. Vijf supporters van Fortuna werden aangehouden, u weet het misschien nog. En drie daarvan dienden een klacht in, omdat ze vonden dat de politie veel te hard had opgetreden. Maar het OM vindt dat de klachten niet ernstig genoeg zijn. We zijn tot de conclusie gekomen dat uh, in twee gevallen niet vast te stellen is um, wat, precies, wat er precies is gebeurd. En in het derde geval uh, is dat wel vast te stellen, maar daarvan is geconcludeerd dat het uh, ge uh, gebruikte geweld dat dat, uh, niet disproportioneel is. Dat zei Ineke Meijer, zes van het OM. Supportersvereniging van Fortuna vindt dat de ME uh, onder ede verhoord had moeten worden om vast te stellen wie er wanneer heeft geslagen. Maar het OM vindt ook dat niet nodig. U hoort opnieuw Ineke Meijer. Er zijn uh, processen verbaal opgemaakt. En die zijn op Amst, dan wel Amstbelofte, opgemaakt. Dus uh, wat daarin staat, de mensen die ze opmaken... die verklaren naar waarheid. Dus uh, wat daarin staat, dat is uh, uh, hun verklaring. Dat is het OM. De supportersvereniging van Fortuna is teleurgesteld over de beslissing. Mede omdat justitie besloten heeft de zaak te laten vallen... terwijl het auditteam Voetbal en Veiligheid... nog bezig is met een onderzoek naar de rellen. Dat vertelt de voorzitter Mark Verjans. Ja, het is uh, natuurlijk uiterst, uh, uiterst merkwaardig dat uh, dit uh, nu naar buiten komt. Dat dit besloten wordt, terwijl er nog een uitgebreid onderzoek gaande is... Uh, naar de hele gang van zaken. En, uh, een nationale oude team uh, die heeft, uh, die is dat onderzoek uh, gestart... en uh, die gaat het vanuit het tot uitzoeken. We uh, hebben ons ook een aantal keer uh, geïnterviewd daarvoor. Uh -huh. um, ja, goed, en als er dan uh, los en onafhankelijk daarvan... in één keer dit naar buiten komt... Ja, goed, dan is dat toch op zijn minst wel een hele vreemde situatie. Uh, want je zou zeggen... Neem die conclusies van het oude team dan eens even mee in dat hele onderzoek. Maar blijkbaar is dat niet nodig en is die conclusie voor, uh, voor, het, uh, uh, voor justitie al heel duidelijk. Ja, Want juist omdat het niet duidelijk is welke ME er geslagen heeft... gaat het OM niet over tot vervolging. Nou, dat vindt de voorzitter van Jans van de supportersvereniging... nou niet bepaald een steekhoudend argument. Nou, er is in ieder geval duidelijk dat er geslagen is... omdat het mensen zijn geweest van het uh, politiekorps... Um, ja goed, en als, dan, als het dan niet mogelijk blijkt te zijn... Dat, uh, dat men onder Ede die politiemensen ondervraagt... wie daadwerkelijk wat gedaan heeft... nou goed, dan volgens mij klopt er dan in het politiecode iets, uh, iets heel, erg, heel erg niet. En straks dan praat ik met Armin van Buren, Beste dj ter wereld. een van de beste dj's ter wereld. Hij gaat de strijd aan tegen drankmisbruik. Bij zijn optreders onder andere. Ik ga het gaat met hem ook over pillen hebben... want volgens mij gaat dat ook vaak mis. Blijf maar luisteren, zo dadelijk. The sound of silence I can't take anymore This is what it feels like. This is what it feels like, dachten. Draaien maar een eventjes van Armin van Buren met Trevor Goodwin natuurlijk die je hoorde die Canadees. Het gaat eigenlijk over het dronken worden. Dat is niet cool. Wat zegt Armin van Buren die tot vijf keer toe verkozen is tot beste DJ ter wereld. Hij wil dit jaar de strijd aangaan tegen drankmisbruik en heeft, houdt u vast, daar gaan we het nummer Save My Night gemaakt. Wat dan, dan gaan ze lekker los. Armin van Buren, goeiemiddag. Goeiemiddag. Waarom deze actie? Nou, het is een, po een, een positieve actie, een positief geluid... Uh, om op een positieve manier met muziek uh, mensen te bewegen... om meer te dansen en uh, ja, minder te drinken. Dance more, drink slow is de slogan. En uh, daar ben ik een jaar lang het gezicht van. En het is dus niet dat ik uh, mensen verbied om te drinken. Het is alleen van ja, iets verantwoordelijker... Uh, uh, ja, en vanuit een misschien onverwachte hoek... Uh, uh, je hebt toch ook een soort van uh, bewustwording, denk ik, ja. uh, daarover. Ja, maar even, je staat daarvoor achter die draaitafel en dan uh, een uitzinnige menigte voor je. Wat zie je dan gebeuren? Wat zie je ja, ja. wel eens langskomen? Nou ja, je, ziet wel eens, je ziet wel eens mensen die uh, zeg maar een drankje te veel op hebben. En je hoort ook wel verhalen van mensen die uh, na concerten... bijvoorbeeld met drank op achterstuur kruipen en dat soort onzin... En, en uh, ja, dat zijn natuurlijk niet, uh, niet de dingen waar ik heel veel van word. En nee. ik dacht, van, ja, uh, de bekend biermerk kwam met dit idee. En ja, ik vond het eigenlijk zo stoer dat ik zoiets had van... ja, het, is eigenlijk wel, het komt eigenlijk wel precies op het juiste moment. En het voelt ook wel goed om hier mijn naam aan te verbinden. Maar heb je in je carrière iets gezien, iets zien langskomen... terwijl je aan het draaien was dat je dacht, dit kan echt niet meer. Dit wil ik ook niet. Ik wil dit publiek ja. niet. Ja, regelmatig, regelmatig. Ik ben natuurlijk uh, begonnen ooit in de studentendiscotheek in Leiden. Daar was het ook al een soort van... Uh, Sport om zoveel mogelijk te drinken. En dat is gewoon het is gewoon niet cool. Kijk, ik uh, ben niet roomzelf dan de pauze. Ik ben ook wel eens dronken geweest. Mm -hmm. uh, maar uh, het is, weet je wel, je avond is er gewoon minder leuk. Door. Niet alleen je eigen avond, maar ook de avond van uh, de mensen om je heen. In, in een discotheek bijvoorbeeld of op een feest. Of, of waar dan ook. Weet je wel. Er is helemaal niks mis met een uh, met een biertje. Maar gewoon, ja, wat je tegenwoordig ziet, is echt met die excessen met coma, zuipen en dat soort uh, ongein. Ik denk dat het ook wel eens goed is dat gewoon iemand anders ook. Uh, in plaats van iemand van de overheid of zo... maar gewoon inderdaad een bekend biermerk en uh, ik dan gewoon... samenkomen om een boodschap te brengen van... ja, het is gewoon niet cool om te gaan coma zuipen. Dat is gewoon niet cool. En op een of andere manier leeft dat wel een beetje... met name bij jonge mensen. En ik wil toch wel het tegengeluid geven. Van, ja. Ja. ja, en dat tegengeluid geef je dan nu vanuit deze campagne? Dat is op, op afstand. Dus, dus spreek je ook wel eens uh, mensen in het publiek... die iets te veel op hebben? Of ja, heb je die neiging ja. niet? ja. Nou ja, inmiddels heb ik daar natuurlijk een soort, uh, zeker in de beginjaren, toen ik wat minder bekend was, toen uh, heb ik uh, ja, ook wat kleinere kroegen gestaan en wat, wat, wat kleinere feesten. En dan op een gegeven moment leer je dat ook wel zien wanneer iemand gewoon uh, laveloos is en hoe je daarmee om moet gaan. En ja. vaak heeft die persoon de dag erna er ook gewoon spijt van. Dus is het, uh, is het, niet, uh, nee, is het niet helemaal wat, wat die persoon zelf ook wilde. Maar ja goed, dan ga je wel eens te ver. En deze campagne is eigenlijk gewoon echt bedoeld op een positieve, op een positieve manier. Want muziek kan echt... Dat zie ik ook. Als je gewoon een leuke avond hebt die je staat te draaien en ik heb echt binding met het publiek, mm -hmm. dan, ja, dan merk je dat mensen ook gewoon automatisch minder gaan drinken. Dan hebben ze het gewoon naar hun zin en dan, uh, ja, dan wordt er gedanst en dan wordt er gefeest. En dan duurt de avond ook langer en is het, is het leuker voor, voor, voor de bezoekers en voor uh, ja, ook voor mij als dit zeg maar. Dus ja. niet uh, mensen die latoos uh, met, met onzin uh, naar je toe komen of met dingen gaan gooien of dat soort dingen. Oh, dat, ook dat gebeurt allemaal, ook, zeg maar. ja? Ja, ik heb wat dat betreft in mijn carrière al van allerlei dingen naar mijn hoofd gekregen. Van schoenen tot bloemen tot uh, BH's. Maar dan ook weer uh, klompen, uh, bierflesjes. Nou ja, noem het maar op. Jeetje. Dus je kan inmiddels ook aardig ontwijken? <laughs> ja, dan ben ik wel koningin geworden, ja. ja. Hey, hoe ga je um, het alcoholmisbruik aanpakken? Want we hoorden net al eventjes uh, een stuk uit Save My Night. Waar staat dat voor? Nou, dat is dus de, de, de titeltrack van de campagne Dance More Drink Slow. En eigenlijk met, ja, het is het ook een soort eerbetoon aan mijn fans die echt zeggen van, nou ja, sommige fans zeggen bijvoorbeeld... Euh, jouw ja, muziek heeft echt euh, mij beter gemaakt, of mijn leven gered. Ik krijg regelmatig van dat soort brieven, Dus het was ook een soort eerbetoon aan mijn fans... dat muziek echt euh, ja, het centrum is van voor heel veel mensen. En muziek kan echt uh, een positieve bijdrage leveren aan de sfeer op een dansvloer. Maar ja, kun je ook maar een huwelijk voorstellen zonder muziek... of een begrafenis zonder muziek. Dus, weet je, muziek is, is het centrum van heel veel dingen en, en ook... Ja, ook een positief geluid dus uh, richting alcoholmisbruik in dit geval. Het is duidelijk. Vooral veel plezier bij de optredens. Ja, dat gaat, gaat goed komen, bedankt. Armin van Buren, fijn dat je ons even te woord wilt staan. Yes. Het is vijf minuten voor zes. Ik neem u nog eventjes mee naar het laatste nieuws over Michael Schumacher. Oud Formule 1 coureur ligt al acht dagen na zijn ongeluk... in kritieke toestand in het ziekenhuis in Grenoble. Correspondent Ron Linker hoort u over de toestand van Schumacher. Nou, er is een verklaring uitgebracht. Een schriftelijke verklaring door het ziekenhuis in Grenoble... waar hij nog altijd in een kunstmatige coma ligt. Hm. En zijn, toekomst, zijn toestand blijft ook uiterst kritiek... De artsen zeggen dat ook acht dagen na dat ongeval... en nog steeds reden is om te vrezen voor het leven van de voormalige coureur. Hij wordt in die kunstmatige coma gehouden... opdat zijn behandeling wat vergemakkelijker kan worden. Zijn toestand is wel stabiel... maar blijft dus kritiek en zorgwekkend volgens de artsen die hem behandelen. Ja, weten we nou inmiddels meer over hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren? Nee, helaas. Ja, dat wordt uh, mogelijk de inzet van een uh, juridisch steekspel. Uh, komende woensdag om 11 uur zal uh, de politie komen... met de eerste resultaten van uh, het onderzoek dat de Franse politie heeft ingesteld... naar de toedracht van dat ongeluk. Kwam het nou door de hoge snelheid waarmee uh, de Duitser van de berg uh, naar beneden kwam? Of was het uh, omdat hij buiten de piste aan het skiën was? Ja. Kwam het doordat uh, de piste onvoldoende geprepareerd was? Dat zijn vragen die aan bod komen tijdens een... Uh, Politie-persconferentie uh, uh, um, komende woensdag. En dan wordt het interessant, want het is aan de ene kant het ziekenhuis, het is de piste. Die partijen zijn het geweest die hebben gezinspeeld op een hoge snelheid... waarmee hij naar beneden kwam. Aan de andere kant was het telkens de familie die wees op... dat hij een vriendin ging helpen... dat hij eigenlijk helemaal niet zo hard aan het skiën was. Dus daarover moet duidelijkheid komen. Misschien wel komende woensdag tijdens die persconferentie. En dat zei onze correspondent Ron Linker vanuit Parijs. Tot zover het... NOS Radio 1 Journaal met, belangrijkste nieuws... meer ondernemers gestart in 2013. Dat zijn vooral ZZP'ers, dus mensen die voor zichzelf beginnen. Dat heeft vaak te maken met de crisis. U kunt daar meer over lezen op onze website. Moet u eventjes naar nos.nl. Ik wens u een hele fijne avond. En die begint zo natuurlijk met de EO. Met Rens Klamer. Veel plezier en tot morgen. heeft een nieuw geluid. Een nieuwe start, een schone lei, een nieuw begin. Ook voor jou. Elke werkdag van 6 tot 9. Gaat u nog iets meer mee doen dan een kritische reactie geven? Het NOS Radio 1-journaal. Are you serious, folks? We got some breaking news. Ja, dat blijft opmerkelijk met Marcel Oosten. Ja, precies. En uh, Laat u het maar even aan ons over. En Frederik Thiel. Goedemorgen en hallo, aangenaam. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.